De Koerdansers. Een hoorspelserie in vijf delen geschreven door Desmond Bagley. Bewerking Patricia Mace: Vertaling René Kurpershoek en Peter Verstegen. Regie Hero Muller. Vandaag deel 4. Finland. Giles Dennison, in de rol van professor Harold Merrick, een internationaal vermaarde geleerde, raakt steeds nauwer betrokken bij een operatie van de Britse geheime dienst. Nadat hij bewusteloos is ontvoerd uit een sauna en ondervraagd door een onbekende aanvaller, is hij nu, samen met Lynn, de dochter van de echte Merrick en mensen van de Britse geheime dienst, bezig eventuele tegenstanders op een dwaalspoor te brengen, terwijl hun chef, Kerry, aan de Finns-Russische grens... het moeilijkste en gevaarlijkste onderdeel van de hele operatie voorbereid. Zie je die wachttoren daar? Ja. Moedertje Rusland. Wacht, Zitten we zo dicht bij de grens? Je ziet het. Er staan er hier veel van die torens. Langs de hele grens. Ze zullen wel verbonden zijn met elektronische waarnemingsapparatuur. Boven in die torens kunnen ze iedere voetstap horen. Ja, hoe moeten we dan ooit aan de andere kant komen? Dat gaan we nu uitzoeken. Kom we dan terug naar het hotel in die matra. En uh, let even op Ian. Mij kan het niet schelen dat het zwaar toch was maar. ...de Finnen waar wij mee gaan praten vinden dat het nog bij Finland hoort... ...dus voortaan noemen wij die plaats Enzo. Dus en zo zit dat dan? Dat zal ik je vertellen. Na de oorlog startte president Parsekiwi met een heel nieuw buitenlands beleid. Nieuw voor Finland. Dat hield in een strikte neutraliteit handhaven. Ongeveer zoals Zweden dat ook wilde denkt. En de dagelijkse praktijk betekende dat neutraliteit ten gunste van Rusland... En zo'n beleid voert de huidige president nog altijd, maar het staat bekend als de kibi lijn Die lijn balanceren de Vinnen als een soort koorddansers. Maar de Vinnen die ons enzo binnen gaan smokkelen zijn anders. Dat zijn geen koorddansers. Oké, okay, in. Kijk. Een plattegrond van Enzo uit 1939. Ja, ja. En dit hier is het huis en de tuin waar Hanno Merken, de vader van Merk, zijn blikken trommel met papieren begraven heeft. Hm. Dat is bij elkaar een krappe 2000 vierkante meter. Zo, dat is nog wel een flinke lap. En hoe groot is die trommel? Nou, wat Merk zich herinnerde: 60 bij 45 bij 30. En kijk, hm. deze foto's. Nee ze, nee, ze zijn drie weken geleden door onze Finse vrienden genomen. Ja? Ja, ik had gehoopt dat Merrick's geheugen zou worden opgefrist door zijn terugkeer hier... ...maar we zijn Merrick kwijt, dus alles wat we nu nog hebben is een lap grond en één boom. Ja, nou, dat wordt dus graven en wel onderdekking van de duisternis. Duisternis? Nee, daar hoef je hier in de buurt in dit jaar getijden niet om te komen. Ach nee, natuurlijk. Meer dan een diepe schemering zitten we ons niet in. Maar waarom moet het dan allemaal juist nu? Kunnen we niet tot later in het jaar wachten? Nee, en wel om de volgende reden. Toen Merke nog in dit huis woonde, stond het in een welgestelde buitenwijk. Maar Enzo is uitgedijd. De wijk is verpauperd en er zat sanering toe. Voor de herfst komen ze hier met boeldozers. Ah. Ja. En woont er op het ogenblik iemand in het huis? Ja, Rus. Een uh, Koennajev, een voorman bij een van de grote papierfabrieken. Een uh, vrouw, drie kinderen, een kat. En uh, geen honden. Dus wij gaan erheen en beginnen op kleilichte dag zijn tuin om te spitten. Hij zal ons zien aankomen, dat is toch ondoenlijk. Maar niet onmogelijk. Om te beginnen zitten die papieren in een blikken trommel. Nou is een blikken trommel niet zo dun als een bierblikje. Zo'n ding is van dun plaatstaal. En ik heb hier een heel handig metaaldetectortje. Ja. Klein, maar gevoelig. Ja. Speciaal aan te maken. Het is zo klein dat we het zonder al te veel risico mee de grens over kunnen nemen. Knap, weet ik. Nou ja, dan nou moeten we ons klaar gaan maken voor de ontmoeting met Lassie Weertanen en zijn vrienden. <lacht> Lassie, dat klinkt als een hond. Ja, en deze komt wel eens bijten. Kip eens. Kip eens. Wij zeggen Proost. <lacht> proost. <lacht> Goed spul, het is heel lekker Wodka ja, stenen groei aan de Russen Hou nog eens bij, vrienden Ja. Lees ja. rust genoeg Heikki mag zich nog rust, niet Heikie? Waarom dan? wordt geen makkie nee, Ja, natuurlijk wel Wil jij het makkelijk praten? Je hoeft er de grens niet over te smokkelen Ik wel het spijt me, maar de eerste drie dagen zal het niet gaan. Hoezo niet? U beiden neemt de plaats in Van Lassie en zijn zoon thermo. Ja, maar hoe gaat dat dan? Nou, nou kijk... Maar, eh, uh, ik zal het je wel uitleggen. Uh. Meneer Weertan en zijn zoon en Heikie werken allemaal in de papierfabriek vlak over de grenzen en zo. Elke dag steken ze de grens over om naar hun werk te gaan. Oh, wacht, en wij gaan mee als fabrieksarbeiders? Precies. Als hun tweeën, hoop ik. Maar, ja, waarom die drie dagen, Heikie? Morgen werkt Lassie in de zeefmakerij, maar eh, Tarmo heeft niet veel te doen, dus die zou ik wel kunnen missen. En overmorgen werkt Tarmo aan een speciale opdracht. Hoe weet u dat allemaal? Ik ben een voerman. Ik verdeel de taken. <lacht> ja. De enige dag dat ik ze allebei kan missen, is de dag daarna. En dan nog zal ik heel wat leugentjes moeten verkopen. Ja, maar luister nou eens. Zullen die anderen niet verbaasd zijn als ze ineens een stel vreemde gezichten zien? Best voor gezorgd. Ze zullen wel verbaasd zijn, maar praten zullen ze niet. Het zijn Finnen en bovendien Kareliërs. En jij bent hun voorman. Dat heeft er ook mee te maken. Uh, Lassie, Kamo en jij blijven de hele dag binnen. Ik heb liever niet dat iemand gaat vragen... hoe je tegelijkertijd een Imatra en een Enzo kan blijven. Als jullie maar genoeg vodka achterlaten. En je zo? Die blijft ook. Goed dan. Heb je kleren bij je? Zit allemaal hierin. Uh, dit zijn onze pasjes, ik. Wat willen we dan? Goed, zeg uitstekend, maar ze zijn te schoon, ze zien er zo nieuw uit. We maken ze wel een beetje groezelig. Nou, dat is geen probleem. Maar het is niet echt belangrijk. De grenswachten zijn het pasjes controleren beu. Je komt er wel door. Laten we het hopen. Dus dat is geregeld, hè? Nou, houd er nog maar eens bij. Ja. Nee, van mij niet meer dankjewel. man. Ja. Ja. Jouw beurt om op te staan. Ja. Vergeet je verrekijker niet. Oh. Worden we nog steeds gevolgd? Ja, er zijn nou zelfs twee ploegen. We worden wel populair, hè? Dat was ook zo'n beetje de bedoeling. Zolang ze ons in de gaten houden, laten ze Carrie en Armstrong met rust. Nou, ik zal maar boven gaan als het jou was. Je blijft de rest van de nacht daar zitten. Dokter, zou u niet eens wat proberen te slapen? Ja, ik zou mijn best doen. U moet zorgen dat u zo uitgerust mogelijk bent. Ja, uitgerust, Mevrouw hmm, Janssen komt helemaal in de reglement, vindt u ook niet? Nou, we gaan maar eens. Wel dokter. Goeie wacht. Is daar? Schrik maar niet, Jijs. Ik ben het. Oh, God, Godlin. Hier heb je wat te eten. Nee, ik wou juist naar beneden komen. Het is een hele klim. Ja. En je zit hier in het zicht. En op de tocht. Maar dat is natuurlijk Diana's bedoeling. Heeft ze nog iets gezegd over een. Uh, over een tweede groep mensen die ons zal volgen? Alleen dat ze ons een hoog tempo aan het inhalen zijn. Was je de eerste groep dan? Die zijn vooruit gegaan. Oh. Ja. Dus zitten we in de pang. Ja. Ja, tenzij Diana het zich allemaal verbeeld natuurlijk. Ik heb niemand gezien. Zeker George McReady niet. Ik heb hem vanmorgen signalen zien geven. Hij zat aan de andere kant van het dal. Hm. Ik stond naast Diana toen ze zijn bericht doorkreeg. Aha. Zeg, Harding eh, en jij hebben de laatste tijd voortdurend onder onsjes. Wat hebben jullie voor gemeenschappelijke interesses? Ja, ik probeer alles over je aan de wee te komen. En jou mag ik niet vragen, dus vraag ik het maar aan hem. Zo. Vind je toch niet erg? Wat is dat? Rechter wordt geschoten. Geen me niet kijken, eens dan. Hier. Zie je iets? Ja. Daar heb je ze. Een groepje mannen. Achter eens even, wacht eens. Er zijn er vier. Ze zoeken dekking. Wie schiet erop ze? Wacht eens even, wees de Verdomme. Wat is er? Het is geschoten. Ik je binnen. ga naar het kamp beneden. Zeg tegen Harden dat weinig zo'n keer en breek het kamp op vlucht. Zo, Charles. Waar zitten ze? Bij de bocht van de rivier. Achter een paar En verdomp als dat Jackie dan niet is. Jack -kidder. Weet je het zeker? Ja. En die tweede groep zit daar, links. zie je nou wel. Er worden door groepen gevolgd. Ja. En als je even voorbij die groep met Killer kijkt... Mm -hmm. dan zie je daar die, die eenzame figuur. En die is de oorzaak van alles. Waar? Nee, nee, nee, nee. Nee, naar rechts. Ja. Ja, ik heb hem. Onze goede vriend... George McCready. Die er bij elkaar uit de buiten Goed. Kom mee. Wat Gaan we doen? We gaan een poosje dekking en dan zoeken we McCready op. Ja, aangenomen dat hij erin slaagt om ze af te schudden. Ja, je moet hem niet onderschatten. Hij is een van de allerbeste. Die ene groep waren Amerikanen. Wie die andere waren, weet ik niet. De taal klonk slavisch. Precies. Kan zijn. Ik hoop het. Als die hier jacht op ons maken, dan is er een goede kans dat ze Kerry niet doorhebben. Dus je hebt ze tegen elkaar opgezet. Nou, was er, dat was een goed idee van je. Straks denken ze nog dat wij ervaren. waren. En de volgende keer dat ze ons tegenkomen, beginnen ze gelijk met schieten. Dat is een risico, dat geef ik toe. Maar dat houdt ook de schrik erin. Ja, nou. In elk geval is dit het moment om ze af te schudden. Daarom kunnen we het beste hier de rivier oversteken en aan de andere kant teruggaan. Dan winnen we de drie dagen die Carrie nodig heeft. Maar het is niet onze opdracht om ze kwijt te raken. Dat weet ik. Maar ik wil nu terug naar de auto's en wegwezen. We kunnen allerlei sporen achterlaten die aangeven waar we heen zijn. Ze blijven hier dan nog een poosje rondneuzen... ...en als we boffen nemen ze elkaar nog eens onder vuur... ...en dan komen ze achter ons aan. Zo winnen we tijd voor Carrie en we lopen zelf minder risico. Ja. Goed dan. Die Amerikaanse groep stond onder leiding van Jack Kidder, wist je dat? Ja, Charles had onder de kijker gezien. Hm. Ik vond al dat hij wel op een erg gunstig moment in Oslo opdook. Neem maar zo'n ei, ik heb hem niet serieus genomen. Als ik je daarmee kan troosten, ik ook niet. Maar... maar je weet wat het zeggen wil. Onze makkertjes van de CIA gebruiken hun ellebogen. Tenzij die is overgelopen of een dubbelagent is. Ik hou het op de CIA. Verdomme. Het is er met jou, Giles. Je ziet eruit alsof je een enorme dreun hebt gehad. Nee, ik... Ik herinner me opeens iets. Wat dan? Na de sauna, die... Die kerel met dat masker op. Die there, man gevraagd heeft. Wat is daarmee? Dat was Jack Kidder. Weet je dat zeker? Absoluut. Zo... Nou jongens, alles inpakken en wegwezen. Ik zal jullie helpen. Heel graag. Charles, ja. jij blijft hier en je kijkt of je geschikte plek kan vinden om over te steken. Maar blijf in de buurt. Oké, okay, prima. Jackkiller. Je kan voor het om ook niemand mee vertrouwen. Wie werkt er nou voor wie? Wat was dat? Kom op Giles, geen paniek. Ben jij dat? Jana.